Ze vindt dat dit alleen mogelijk is als ze ook de onderliggende gespreksverslagen mag lezen. Scheltema weigert die ter beschikking te stellen, omdat gesprekken met getuigen vertrouwelijk zijn. Daarop ging Albayrak naar de rechter, maar die wees de eis dus af. Voorzitter Jaap Smit van vakcentrale CNV roept de FNV op om mee te praten over hervormingen van de arbeidsmarkt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 En desnoods aan het gesprek mee te doen. Ondernemers in de industrie zijn in maart pessimistischer geworden. Producentenvertrouwen zakte van min 1,5% in februari naar min 2,6% in maart. Negatief cijfer betekent dat er meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch zijn. Ze krijgen vooral minder bestellingen en maken zich daardoor ook zorgen over de werkgelegenheid.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 Het weer is zonnig en droog. Staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting. Het wordt 12 graden op de Wadden, 18 graden in het zuiden van het land. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog iets warmer. Zondag 22 april is het weer zover.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, een commercieel bedrijf dat ongeoorloofd doktertje speelt... met zieke werknemers. Dat legde Zembla vrijdag bloot. Goldcentrum werknemers van het verzuimbedrijf VerzuimReductie... stelden zieke werknemers medische vragen en legde dossiers aan. Handelingen waar ze hun boekje ver mee te buiten gaan. En de vraag is nu, wat gebeurt er met die onterecht verkregen gegevens? Daarover praat ik zo met politiek, met vakbond en arbo -adze. Tweederde van de Nederlandse musea denkt in de problemen te komen door de bezuinigingen op cultuur. Sommigen verwachten hun deuren te moeten sluiten, anderen moeten mooie projecten of tentoonstellingen afstoten. Vanaf vandaag een rondje langs een aantal getroffen musea. En de wereldontvangen steekt zijn voelspieten uit richting India. Deelstaat premier Narendra Modi gooit hoge ogen voor het landelijk leiderschap. Eén ding spreekt in zijn nadeel. Tien jaar geleden gaf hij Hindu extremisten de vrije hand voor een bloedbad. En wilt u het naadje van de kous zien? Surf naar degids.fm Tieners die uren achter de computer gamen en boos worden als je een spel onderbreekt... Nou, daar maken veel ouders zich zorgen over. Maar over gameverslaving is er nog maar weinig bekend. Een nieuwe website wil ouders en jongeren helpen om een gamegedrag in kaart te brengen. En daar praat ik over met onderzoeker Tony van Rooij van bureau Ivo. Dat is een wetenschappelijk bureau dat verslaving onderzoekt. Meneer van Rooij, goedemorgen. Goedemorgen. Bijna alle jongeren gamen. Hoeveel hebben er ook daadwerkelijk een probleem dan? Ja, dat is maar een uh, klein percentage van de jongeren die dan echt aangeeft op onze vragenlijsten van ik ben zoveel met het gamen bezig dat ik het eigenlijk niet meer onder controle kan houden. Dat is ongeveer zo'n anderhalf procent hebben wij vorig jaar onderzocht. En leidt het onderwerp tot veel aanvaringen tussen pubers en ouders? Nou ja, dat absoluut. Dus uh, ongeacht of je een uh, verslaving hebt of niet. Er zijn gewoon jongeren die, die best wel veel gamen. En daar maken ouders zich uh, ja, soms terecht en soms onterecht uh, zorgen over. Wanneer is het onterecht? Um, nou ja, als andere dingen er nog niet onder lijden. Dus, ouders schikken soms natuurlijk een beetje van. Er gebeurt een hoop op het gebied van gamen. Uh, er zijn continue ontwikkelingen. Tegenwoordig kan je met andere mensen samen spelen over internet. En ja, dan uh, niet alle ouders overzien dat even goed. En dat kan soms leiden tot een ja, wat, wat overreactie. Hè. Hoe lang moet je uh, gamen je verslaafd uh, genoemd worden? Nou ja, dat zijn in feite twee vragen. En wij zeggen dat je, dat je een probleem hebt als andere dingen er zo sterk onder lijden... dat, het, dat, echt, uh, ja, dat je daardoor... Uh, bijvoorbeeld uh, het op school minder goed gaat doen. Dus dan kom je een beetje in de verslavingsrichting. Als je huisdrijd uh, onderleidt, als je ja, omt, uh, bijvoorbeeld. slechter wordt, als je sociale contacten mist. Abso absoluut. Nou heeft het gamen in zich tegenwoordig ook weer sociale contacten. Dus dan gaat het weer om de balans daartussen. Um, en tijdsbesteding staat er in feite los van. Want als jij een goede leerling bent, dan heb je meer tijd dan, dan een zwakkere leerling bijvoorbeeld. En dan mag je wel een uurtje of elf gamen per week? Uh, wat mij betreft wel. Of vijftig uur? Nou, 50 uur wordt wat veel, maar als je kijkt naar wat, wat jongeren gemiddeld doen... dan gaat dat tv kijken, dat is ook wel 11-12 uur gemiddeld per week. Dus in die zin is het, uh, het ene medium in feite het andere medium aan te vangen. Um, maar goed, met deze website, uh, kunnen, gameadvies op maat.nl... kunnen mensen in ieder geval zelf even kijken hoe ze ervoor staan... Ook in, uh, of jongeren dan, ook in relatie tot andere jongeren. Wat kun je dan vinden op die website? Uh, je kan daar even zelf een test doen om te kijken... in welke mate jij uh, tussen aanhalingstekens een gameverslaafde bent... En daar komt dan een antwoord op. Uh, maar daarnaast krijg je dan ook een uh, indicatie van hoeveel uren jij in verhouding tot andere jongens of meisjes van jouw leeftijd met bepaalde speltypen bezig bent. En stel je vindt uit dat je een gameverslaving hebt, nou, dan zeg je lekker niet tegen je ouders. Uh, nou, dat hoeft niet per se. Maar stel dat je toch behoefte hebt aan, uh, om, om hulp te zoeken, en dat zal voor een klein uh, groepje gelden... dan worden daar in ieder geval de juiste uh, adressen gegeven, zodat je zelf uh, direct uh, aansluiting bij de juiste plek in de zorg kan vinden. En de ouders kunnen die test ook doen voor hun kost. Uh, daar staat informatie voor ouders op de website, maar ouders kunnen niet zelf de test doen. Ze kunnen natuurlijk wel een jongere of een kind adviseren om de test te doen. En die jongeren die kunnen dan onmiddellijk terecht bij de hulpverlening? Uh, er staan uh, directe gegevens, dus die kunnen in ieder geval contact leggen met het juiste punt. Ja, ja absoluut. worden ze daar geholpen? Uh, ja, absoluut. Ja. Is er een therapie dan tegen gameverslaving? Uh, dat wordt op dit moment wordt dat ontwikkeld. Je kan in ieder geval in het hele land terecht... Um, er zijn wel wat minder instellingen die echt specifieke gerichte, therapie gericht op gameverslaving ontwikkeld hebben. Maar daar wordt zeker aan gewerkt ook. Dat zou ook wel moeten dan? Uh, ja, daar lijkt het wel op. En ook uh, behandelaars hebben niet altijd ervaring met, met het gamen en, en de problematiek. Erom. Dat is toch weer wat anders dan het bekende roken en GHB en uh, drinken. Dus uh, het is ook fijn als de behandelaar er wat van af weet. Want dan snapt hij waar je mee bezig bent. Meneer Van Rooij, wat is het meest gameverslavende spelletje? Uh, nou, op het moment uh, RuneScape hoor ik, maar... Uh, ik ben zelf Angry Birds Space aan het spelen en die, die is ook leuk. Ja, ja, maar u bent oud hè? Ja, precies. U bent Ik ben van een lastig. andere generatie ondertussen. En nu staat mij nog te woord. Goed, ja, U praat precies. nog. Tony van Rooij van onderzoeksbureau Ivo. De website met een zelftest naar gamegedrag heet dus Gameadviesopmaat.nl. op maat.nl. Dank u wel. Dank u wel. De Wie wil de 200 typmachines van WF Hermans hebben? Sinds de sluiting van het museum Scription staan ze op een zolder in een steeds dikkere laag stof is de realiteit van het eerste grote museum... dat sinds de crisis moest sluiten, maar er zullen er waarschijnlijk meer volgen. Is dat dan erg, dat zo'n museum als scriptie ontsluit? En wat doen musea om extra geld binnen te halen... nu er steeds minder subsidie wordt verstrekt? Dat zoekt verslaggever Colette van nu naar de komende weken uit. Colette, goedemorgen. Morgen. Hoeveel musea moeten sluiten door die bezuinigingen? Ja, dus het is natuurlijk nog niet helemaal uh, duidelijk. Het ligt er een beetje aan hoeveel geld ze binnen gaan halen... maar de Nederlandse museumvereniging die denkt dat het er 17 uh, zullen zijn... Ja. En er zijn er natuurlijk nog veel meer die echt grote bezuinigingen moeten doen. En waar krijgen ze normaal gesproken hun geld van? Dat uh, uh, wisselt. Je hebt musea die door het Rijk gesteund worden... en musea die door gemeentes uh, gesteund worden. Dus ja, de klappen komen eigenlijk van alle kanten, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld dat scription, dat kreeg geld van, het, uh, van de gemeente Tilburg... waar ze gevestigd zijn. Zij doen in uh, schrijfmiddelen... Hè? dus uh, inkpotjes en pennen en uh, heel veel typemachines... en de allereerste uh, computers, alles... Waar je mee kunt schrijven. En de gemeente ja, die, die zei ineens van, uh, hartstikke leuk museum... maar wij stoppen met jullie geld te geven. Als je in december hoort dat je vanaf januari geen geld meer krijgt... Ja, dan uh, dat is met de kerstvakantie iets te weinig tijd om een uh, om noodgreep uh, te bedenken. Dus we hebben per 1 januari het museum moeten sluiten. En toen moest je dus hals over kop uh, verhuizen... Ja, in ja. januari zijn we, hebben we het museum gesloten. 7 januari dacht ik, de laatste publieksdag. En 1 maart hebben we de sleutels ingeleverd. Dus dan heb je uh, twee maanden de tijd om uh, 30.000 objecten van de zolder... over de trap naar beneden te krijgen in de verhuiswagens... en aan de andere kant eruit te pakken. Dus dat hebben we met mannenmacht gedaan. En het verhuisbedrijf heeft ons ontzettend goed geholpen. En nu staat het hier. Want hoeveel had u nodig om open te kunnen blijven? Uh, ja, dat, dat, dat is een wat lastige rekensom. Wij kregen van de gemeente twee ton en daar bleef 50.000 euro voor de huur haalden ze er al meteen af. Uh, maar daarnaast uh, genereerden we zelf heel erg veel geld. Dus die twee ton was maar een klein percentage van wat we in zijn totaliteit nodig hadden. En we hadden al tegen de gemeente gezegd, wij willen over drie jaar geen geld meer van jullie. Dus we gaan het afbouwen. Uh, nou, dat hebben we niet kunnen bewijzen dat dat ook, ook gelukt zou zijn. Dat was dus uh, voormalig directeur Jolande Otten van het Scription. Uh, ik kom later in deze serie daar nog wel op terug, hoor. Want zij heeft allerlei plannen ook voor de toekomst. En wat gebeurt er nou met die ja. uh, diep-machines? Die wil jij vast wel weten, Felix. Ja, maar ze hebben het dus niet geregeld. En ook het museum in Scheveningen. Uh, dat leek er even op dat zij zou moeten sluiten. Daarmee haalden ze ook het, uh, het nieuws bij TV West. Dag dames en heren. De sluiting dreigt voor Musee Scheveningen. Het museum over de geschiedenis van Scheveningen... raakt door bezuinigingen zes medewerkers met een gesubsidieerde baan kwijt. Hierdoor verliest Musee Scheveningen in één klap... meer dan de helft van zijn personeelsleden. En dat trekt het museum niet. Verstopt in het hart van Scheveningen ligt musee. Het museum dat verhaalt over het leven van, op en in de zee. 2010 was een topjaar voor het museum. Met bijna 30.000 bezoekers werd zelfs een record gehaald. Maar de toekomst van het museum ziet er minder rooskleurig uit. Ja, we zien het heel somber in. Het museum dreigt de komende jaren ruim de helft van zijn personeelsbestand kwijt te raken. Wat voor consequenties gaat dat hebben? Ja, dat heeft zoveel consequenties dat we met de resterende formatie het museum niet open kunnen laten. Dat is dus een tijdje geleden, voor de duidelijkheid. Ze zijn nog steeds open en de gemeente is nu aan het studeren wat ze gaan doen met de toekomst van niet alleen museum, maar ook andere Haagse musea. Ja. Nou ja, en dan de musea, musea die Rijkssubsidie krijgen, die moesten in korte tijd heel veel extra inkomsten, eigen inkomsten binnenhalen. Eerder had het kabinet al besloten dat vanaf 2012 uh, ieder museum 17,5% eigen inkomsten moet hebben. En staatssecretaris Selstra die dacht, weet je wat, ik heb wat extra geld nodig. Ik vervroeg dat tijdstip. En die zei al in 2010 moeten alle musea 17,5% halen. Anders nou, krijg je dus geen subsidie. Anders krijg rijk. je geen uh, Rijkssubsidie inderdaad. En uh, nou ja, voor een grote publiekstrekker als het Van Gogh is dat natuurlijk geen probleem. Maar die krijgen zoveel gewoon geld van, van intre-kaartjes, maar met, voor musea met collecties... Uh, die minder mensen interessant vinden, die hebben daar veel meer moeite mee. Boerhaven bijvoorbeeld in Leiden. Ja, dat is Rijksmuseum voor Geschiedenis van Natuurwetenschappen en Geneeskunde. Uh, die moesten werkelijk alle zeilen bijzetten om die norm te halen. En het is net op tijd gelukt om voldoende geld van sponsoren binnen te halen... zegt de uh, directeur van Delft. Is dit succes nu het bewijs van het gelijk van Zijlstra? Nee. Wat wij het afgelopen jaar voor elkaar hebben gebokst is bijzonder. Het was alle hands on dek. Al het normale werk moest wijken voor de jacht op de externe inkomsten. Dat kun je niet blijven doen. De collectie vraagt ook tijd. Je kunt niet van mensen blijven verwachten dat ze avonden doorwerken en de weekenden doorbuffelen. Boerhaven heeft zijn voorbestaan voor de korte termijn veiliggesteld. De grote uitdaging is nu met een goede strategie. Met aantrekkelijke partners die iets toevoegen en voor te zorgen dat het publiek tot een lengte van jaren van onze fantastische collectie en van alles wat we daarmee organiseren kan blijven genieten. Zij, directeur van Delft, dus in een uh, ja, soort toespraakje hè, wat hij uh, had, heeft uh, gedaan. Ik ga nog bij hem langs en uitgebreid uh, praten ook over uh, zijn collectie en wat ze dan allemaal hebben gedaan om geld uh, binnen te halen. Hoor je allemaal later? Ja. Nederlandse Museumvereniging die, uh, steunt musea in problemen. Niet met geld natuurlijk, want dat zijn natuurlijk net zo min. Maar wel met uh, adviezen, hoe kun je extra geld binnenhalen. En ik sprak met Siebe Weijden, dat is de directeur. En hij vindt dat de bezuinigingen ook iets positiefs losmaken bij de musea. Want iedereen die er werkt moet nu meedenken... over hoe het museum succesvol kan zijn. Omdat iedereen mee bezig was om geld uh, binnen te halen... ontstond er een soort van saamhorigheid... Uh, en een gerichtheid in elk onderdeel... of je nou zeg maar, van het depot bent en op de spullen past... of uh, van de beveiliging, of je bent een conservator. Uh, je had geen excuus om niet mee te denken over het overleven van je museum. Nou, dat vind ik een hartstikke leuke ontwikkeling. Is dat inderdaad iets wat voor die tijd uh, te gemakkelijk niet werd gedaan? Ieder zijn eigen tokootje en uh, de directeur moet er maar voor zorgen... dat er voldoende publiek binnenkomt? Uh, musea's zijn ook vrijgesteld geweest lange tijd om uh, heel erg zich uh, te specialiseren. De kennis uh, van zaken is ook erg diep uh, en heel waardevol. Uh, nou, nu er een steviger beroep op draagvlak wordt gedaan... is het zaak dat al die uh, kennis en informatie ook ingezet wordt om het publiek te bedienen. En uh, dat is eigenlijk een hele prima ontwikkeling. Uh, het is goed als iedereen weet waarom je werkt in het museum. En gaat dat niet ten koste van die diepgang... Musea organiseren uh, en bewaren natuurlijk ook voor de toekomst. Dus niet alles wat nu gebeurt hoeft noodzakelijk meteen tot een tentoonstelling te leiden. Mm -hmm. uh, maar als je helemaal dat niet zou hebben... dan ben je eigenlijk een depot uh, waar de buitenwereld geen weet van heeft. Dat wil je ook niet. Nee? Is dat erg? Uh, ja, ik denk wel dat het voor musea uh, de dood in de pot is... als het publiek er uh, niet zou komen. Als uh, je het alleen maar bewaart voor de toekomst... Ja, terwijl ik me ook de andere kant voor kan stellen. Het kan natuurlijk best zijn dat in deze tijdgeest iets totaal oninteressant wordt gevonden. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld over 100 jaar, dat ze zeggen van... Hoe, hoe is het mogelijk dat ze dat 100 jaar geleden niet belangrijk vonden? Dat is waar. En uh, daarom moet je ook heel zorgvuldig omgaan met het behoud en beheer. Dus we hebben ook allerlei... Regels en uh, afspraken gemaakt over hoe je bijvoorbeeld af, uh, met afstoten van collectiestukken omgaat. Mm -hmm. Juist omdat uh, uh, tijden veranderen en smaken veranderen. Maar als je het op een institutioneel niveau hebt, hè, het museum als fenomeen, als dat in zichzelf geen draagvlak meer heeft, omdat het publiek daar geen interesse meer vertoont, nou dan wordt het wel lastig. Zij is Sibbe Weijden, hij is directeur van de Nederlandse Museumvereniging. In een gesprek met Colette van Nune. Colette, gaat, eh, komende weken ga je dus al die musea bezoeken... om te kijken hoe ze nou precies dat hoofd eh, boven water hebben kunnen houden. Of juist niet, dat ze verzopen zijn. Precies. En hoe dat dan is gekomen. En of dat dan ligt aan de gemeente dan wel... aan staatssecretaris Seilstra van de Rijksoverheid. Dus of aan de musea nog... zelf misschien. Zeker, en dat worden nog spannende afleveringen. Te beginnen volgende week maandag. Dan is aflevering twee, dankjewel. Ja. Gids.fm Gebruikt u nog medicatie op dit moment? En wat zijn uw klachten nog, mevrouw? Klachten van overgeven of diarree? Ruikkrampen en uh, diarree en uh, ja, geen eetlust. Want waar heeft u nu op dit moment de meeste klachten zitten? Dat u zegt van de klachten nemen toe. Dus merkt u dat op dezelfde plek waar u uh, toen u zich ziek meldde? Of onderin midden in de rug? Of merkt u nu ook op andere plekken dat u pijn krijgt? Uh, de ja, ik, ik krijg steeds meer pijn met, eh, met het lopen, maar hij straalt ja. het meer uit naar de benen. Dan. Naar de benen, en naar de beide benen dan, dat het uitstraalt? Nee, link, linkerbeen vooral. Oké. Okay. Werknemers die zich ziek melden, die krijgen te maken met callcenter medewerkers die ze tegen alle regels in het hemd van het lijf vragen. En al die medische gegevens die worden vervolgens opgeslagen in een dossier. Dat was vrijdag te zien in Zembla. Het programma deed onderzoek bij het grootste verzuimbedrijf van Nederland, VerzuimReductie. Ik bel nu de reacties op de uitzending met de betrokkenen en de politiek. Paul Ulenbelt is tweede kamerlid van de SP bijvoorbeeld in de aanloop naar de uitzending. Meneer Ulenbelt, goeiemorgen. Goeiemorgen. Sprak u al uw verantwoordelijkheid uit over deze zaak? U heeft het programma bekeken. en Wat vond u? Ja, ik vond het echt schokkend. Ik bedoel, het zijn medewerkers van een concerter die uh, zich gedragen als uh, als een dokter. Ja, dat mag helemaal niet en wat nog veel verontrustender is. Ik kreeg na, naar aanleiding van de uitzending ook nog uh, mails en telefoontjes van andere mensen... die bij soortgelijke bedrijven zitten. Er schijnen er zo'n honderd van in Nederland te zijn. En daar krijg ik ook signalen van dat het allemaal niet, uh, niet pluis is. En wat moet er gebeuren, vindt u? Nou ja, Ik heb uh, voormorgen de minister naar de Kamer uh, gevraagd. Ik wilde er een debat over. En ik, vind ook, uh, ik heb aan mijn collega's in de Kamer voorgesteld om een hoorzitting te houden... waarbij we slachtoffers, betrokkenen, allemaal horen over wat hier nu allemaal uit de hand is gelopen... en hoe verloedend het, het eigenlijk is geraakt. Matthijs Huizing is van de VVD, ook kamerlid dus. Goedemorgen, meneer Huizing. Goedemorgen. In de hoorzitting, bent u daarvoor? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar de vinger op de zere plek te gaan leggen. Want ik ben, evenals de heer Ulenbelt, hier ook wel van geschrokken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit soort bedrijven... de privacyregels aan hun laars lappen. Ja, wat zouden ze anders moeten doen dan die verzuimbedrijven? Uh, de verzuimbedrijven zelf bedoelt u? Ja, die, die bellen namelijk zieke werknemers. Ja, en dan vragen ze... Dan hebben ze nog maar één vraag eigenlijk. Hè? Wanneer komt u zich weer uh, op het bedrijf melden? Punt. Nou, kijk, die vraag is, uh, uh, is natuurlijk op zich terecht. Dat je aan een werknemer vraagt wanneer denk je dat je weer in staat bent om naar het werk te gaan. Wat niet kan, is dat je doorvraagt naar, naar allerlei... Uh, uh, uh, privé-medische gegevens van die mensen... Nee, maar zijn ze dan, dan nog wel nuttig bedoel ik de eigenlijk? De Wat heeft zo'n verzuimbedrijf dan nog te doen? Die verzuimbedrijven die hebben nog prima werk te doen... doordat zij contact opnemen met de werknemer als ze ziek zijn. En het, dat blijkt ook wel. Dat uh, werknemers het zelf over het algemeen ook best prettig vinden... dat, ze, dat er snel met hun contact uh, opgenomen worden. Want dan krijgen ze daarmee ook meer aandacht... dan ze in een andere situatie zouden krijgen. Alleen, uh, nogmaals, het gaat erom dat je niet... Uh, medische uh, gegevens opvraagt, dat ja. je die al helemaal niet vastlegt. En, al, en, en, en, en nog erger is dat je ze aan de werkgever ter beschikking stelt. Daar hebben we hele duidelijke regels voor in Nederland. Vrijdag heeft de MWV bondgenoten een meldpunt geopend. Werknemers die zich ziek melden bij verzuimbedrijven... die kunnen daar terecht met eventuele klachten. Gea Lotterman van de FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Krijgen jullie veel klachten binnen? Het loopt storm. Ja. Het is en niet echt, alleen uh, van één bedrijf, maar van meer bedrijven? Nee, dat was één van de, van de opmerkingen die, uh, die vaak terugkwam. Uh, en gelukkig melden mensen dan ook over welk verzuimbedrijf het zij het hebben... en waar de klachten aan uh, te wijten zijn. En dan gaat het verder dan alleen de vraag stellen: wanneer komt u weer terug op het werk? Het gaat veel en vele malen verder dan, dan alleen wordt er dat. Dan worden ook medische gegevens gevraagd weer. door ja. andere bedrijven al je ja. ineens. Ja, ja, en vooral ook dat mensen zich uh, onder druk gezet voelen om die gegevens te geven. Dit is, het is geen uh, interesse van een werkgever of van een verzuimbureau. Het is gewoon intimidatie, dwang. Je moet het wel vertellen, want ze blijven maar pushen en iedere dag opnieuw. En weten die mensen die dan bellen of er ook dossiers worden aangelegd? Nee, dat kwam ook uh, wel schrijnend naar boven tot wat we tot op heden hebben gezien dat mensen het helemaal niet wisten... en ook dat ze niet wisten dat het bij de werkgever lag. Dus er zijn meer bedrijven die zich niet aan de regels houden? Ja, er zijn veel meer bedrijven. Meneer Huizing, er zijn veel meer bedrijven die zich niet aan de regels houden. Moet hier niet ingegrepen worden dan? Nou, ik denk dat het goed is om uh, de omvang van het probleem met elkaar vast te stellen. En als het inderdaad blijkt dat dit een branchebreed probleem is... dan zullen we inderdaad uh, maatregelen moeten nemen om uh, um dit soort uitwassen te voorkomen. Hadden jullie niet eerder moeten nemen? Dat jullie die niet kunnen voorzien. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een, uh, een organisatie. in de vorm van het College. Bescherming persoonsgegevens. die erop toeziet dat dit soort. Uh, privacygevoelige informatie. Uh, beperkt blijft tot, uh, tot de bedrijfsarts. of, uh, of de huisarts. Um, en die hebben gelukkig ook aangegeven. dat zij. Um, um, uh, hier uh, extra naar zullen gaan kijken. En als zij, zij inderdaad ook constateren. dat dit. Uh, veel meer gebeurt uh, dan, uh, dan zij, dat hun tot nu toe bekend was... dan zullen ze ook niet aarzelen om, uh, om maatregelen te nemen... en in te grijpen op ernstige overtredingen. Maar dat is allemaal een beetje gebeurd onder leiding van VVD-staatssecretaris Van Hoofd. Dat gebeurde in 2005, toen uh, is de markt van arbeidiensten vrijgegeven. Is er toen misschien niet genoeg nagedacht over de controle op dit soort bedrijven? Nou, dat kan ik niet beoordelen, want ik was daar niet uh, bij betrokken zelf in die tijd. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je de voordelen ziet van uh, het inschakelen van uh, private bedrijven... dat je er wel voor moet zorgen dat uh, A, de spelregels helder zijn... en ook uh, B, dat er op die spelregels toegezien wordt door, uh, door een scheidrechter. En in dit geval is het uh, het uh, CBP uh, die dat zou moeten doen. Collegebescherming Bescherming Persoonsgegevens? ja. Ik, uh, het zou toch fijn zijn als we niet alleen maar afwachten tot achteraf... maar dat er nu ook een statement wordt ingenomen... wat doen we met al die medische gegevens... die nu ten onrechte bij werkgevers en bij verzuimreductie op het bureau liggen? Wat doen we? Wat vindt u? Ik, ik zou zeggen, van, uh, er moet een, uh, een duidelijk statement komen... van wat mij betreft een dictaat: vernietigen die handel. Vernietigen, meneer Ulenbelt? Nou ja, dat zou, uh, zou het begin zijn van de grote schoonmaak... Ik denk dat, uh, dat we hier het effect zien van de privatisering van, uh, van de bedrijfsgezondheidszorg. Wat mij betreft uh, draaien we die voor een belangrijk deel weer terug... en geven we de ziekteverzuimbegeleiding gewoon weer terug aan de professioneel. Maar de vraag is nu of die aan dossiers die zijn de... aangelegd... of die vernietigd moeten worden, ja of nee? Wat vindt u? Ja, want die, die dossiers mogen ze niet gebruiken. En, Meneer Huizing, uh, uh, moeten die dossiers vernietigd worden? Dat lijkt mij wel. Als de dossiers in handen zijn van mensen die geen recht hebben... om uh, zo'n dossier te hebben, dan zullen ze die op zijn minst moeten teruggeven. Of, of vernietigen, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat, uh, dat lijkt me nou niet uh, de meest ingewikkelde discussie. In de nou, uitzending van Zemla kwamen de bedrijfsartsen ook aan het woord. Uh, ze hebben slechte ervaringen met verzuimbedrijven... en vinden dat er echt iets moet gebeuren. Wij zijn deel van een verkeerd systeem. Maar uh, het is niet zo dat, uh, dat, dat wij hiervoor kiezen. Het is...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 Want het systeem zit op zich niet verkeerd in elkaar. Er zijn gewoon hele duidelijke regels. Er is een, een duidelijke toezichthouder in de vorm van het College Bescherming Persoonsgegevens. En als, als een organisatie van bedrijfsartsen zelf uh, willens en wetens meewerkt met uh, een commercieel verzuimbureau en een werkgever en uh, weten dat daar medische gegevens bij anderen terechtkomen... ja, dan zal je toch aan de bel moeten trekken. En blijkbaar hebben zij dat niet gedaan. Wanneer Maas, directeur van Arbo Extra. Uw bedrijf levert artsen aan verzuimreductie. En u ja. hoort net uh, wat het VVD-Kamerlet Huizing over uw bedrijf zegt. Ja, nou, dat is natuurlijk uh, uh, heel erg kort door de bocht wat, uh, wat die meneer uh, zegt. Want uh, eventjes, uh, er zijn in Nederland... Uh, uh, ongeveer uh, 500 verzuimbedrijven. Er waren er twee jaar geleden nog 649. Om precies te zijn, zijn, uh, zijn er een aantal uh, weggegaan. En het is geen keuze meer. Want uh, zieke werknemers worden bijna uitsluitend aangeboden... door verzuimkantoren. En uh, of het nou verzuimreductie is, of een verzekeraar, of wie dan ook. Het, het zijn allemaal verzuimkantoren. En, uh, U hebt ook zelf even... geen keuze meer? Als... Nee, je hebt daar weinig keuze meer nog in. Want het wordt, uh, zieke werknemers worden bijna uitsluitend uh, uh, aangeboden door verzuimbedrijven. Of die verzuimbedrijven nou extern zijn of die verzuimbedrijven zijn intern. Maar dan hoorde ik meneer dus je Huizing ook in... zeggen, dan hoef je niet uh, als arbo -arts mee te ja, werken aan malafide praktijken. Ja, maar maar dat, is om, dat, is, dat is niet te doen, want je hebt ook interne verzuimkantoren... Dus uh, grote bedrijven hebben ook interne verzuimbedrijven... Hè, die ze zelf hebben opgericht. Dus het wordt als zodanig aangeboden. Uh, dit is, daar is geen keuze meer in. Het is zelden of nooit dat een bedrijfsarts gewoon in een bedrijf zit... en mee kan denken over het verzuimbeleid. Dat zijn incidentele bedrijven waar je daarbij zit. Is voor u nu die grens bereikt? Ja, ja, ja. Zeker. Zeker, ja. Wat gaat u ja, doen? En, en even met betrekking tot het College Bescherming Persoonsgegevens... Uh, er zijn veel vaker signalen afgegeven, maar uh, daar wordt uh, weinig aan gedaan. En uh, uh, we hebben vaker uh, uh, klachten, semi-klachten, uh, vragen gesteld aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Maar ja, je krijgt niet altijd de respons die je wilt. U zegt er is geen keus voor ons. We moeten wel met sommige bedrijven samenwerken, want anders hebben we ja, geen, dat, geen werk meer. maar dat ook andere artsen. Wat ja. zegt u nou tegen die bedrijven? Wat doet u er nou mee? Uh, wij wij wijzen ze const, constant op de richtlijnen. Wij zeggen constant hoe het wel moet, enzovoort, maar dat u, u, u wordt geeft U wijzen. geeft ze geen laatste waarschuwing? Ja wel, die geven ze we zeker wel dagelijks. dagelijks. Ja. En we zeggen ook dagelijks uh, samenwerkingsverbanden op, tuurlijk. Maar blijft uw artsen leveren aan bijvoorbeeld dat bedrijf verzuimreductie? Als verzuimreductie nu niet rigoureus. Uh, het wiel omgooit, dan uh, gaan wij geen bedrijfsautussen meer leveren. Dat, dat, heeft u dat... Ze laten, dat heeft u ze laten ja. weten? Absoluut, absoluut. Ja. U hoort het, meneer Huizing. Er zit toch wat anders in elkaar dan u wellicht denkt? Uh, nou, uit uh, de reactie van mevrouw Maas heb ik dat niet, uh, niet dat gevoel. Uh, ik vind het gewoon... Nou, jammer, zij zegt, dat, je, je moet wel meewerken. De... Wat zegt u? Zij zegt, je moet wel meewerken. Ja, ik denk altijd dan nog steeds dat mensen, dus, dat Huizing, mensen vaak een vrije keuze dus, hebben in het leven. Nee, en op het moment dat nee, je het, je onder druk gezet voelt door een, een klant... want dan, dat is het natuurlijk vaak voor een arbo -organisatie, dat, het, dat het een klant uh, is en, en die nee, overtreedt de regels en je weet dat hij dat, gaat, dat... Meneer Huizing, hoort. ze wil iets tegen u zeggen, ja? mevrouw het gaat, het gaat om zieke werknemers. Je laat een zieke werknemer niet, niet uh, uh, uh, zitten als het verzuimbureau of welke instantie het dan ook niet goed zit. He, een bedrijf dat heeft ook nog zoiets als zorgplicht. Je kan niet zomaar zeggen, uh, we stoppen er nu mee... en we zien geen zieke werknemers van een bedrijf... dat is aangesloten bij een verzuimbureau. Dat kan niet. Het is in mevrouw de huidige, huidige markt of dat zo wie betaalt, betaalt bepaald. Wat zegt u, meneer mevrouw Huizing? Ik verbaas me een beetje dat mevrouw Maas dit nu zo zegt. En niet eerder bij het constateren van regelmatig uh, wantoestanden. Want ze zegt, ik geef bijna elke dag een laatste waarschuwing. Dat is, lijkt mij dan juist uh, een zaak dat je dan op ja, dat moment... Dat keihard u... aan de bel krijgt. Maar nu, nu, nu, nu, zijn jullie, nu, zijn jullie, nu zijn jullie... Hallo, mevrouw, meneer. Ja. Nu zijn jullie een beetje aan het zwarte pieten. Maar ik ja, ja, denk dat het ja, ja. voor de toekomst nou... Uh, voor eens en voor altijd goed moet worden opgelost. Mevrouw Lotteman, wat ja. heeft u voor voorstel? U bent van de FNV. Nou ja, wat we tot op heden constateren is... dat de marktwerking waar het VVD zo prat op gaat... is toch wel wie betaalt... Uh, die bepaalt. Okay. dus ook voor Maar nu de werknemers. oplossing voor de toekomst? De oplossing voor de toekomst zou wat mij betreft zijn... de uh, uh, medische dossiers, die feitelijk geen medische dossiers zijn... en liggen waar ze niet horen te liggen, vernietigen die app. Dat moet uh, het college dan maar uitvaardigen, dat decreet. En wij gaan onze werknemers en werkgevers... die betrokken zijn bij dit soort malafide bureaus... Uh, bezoeken en ook waarschuwen. En uh, daar waar nodig uh, ja, maatregelen treffen. Mevrouw Maas, wilt u nog een beroep doen op de politiek? Ja, ik zeker. Ik zou al ik zou heel graag... Uh... ...met de heren aan tafel willen om uh, uh, te vertellen van hoe het nu echt in elkaar zit. Want wat we nu hebben gezien is, een, is het topje van de ijsberg. Um, en ik zou uh, heel graag uh, met jullie aan tafel willen om precies uit te leggen hoe het nu in, in, in de steel zit. Nou, dan is hoe dat is het voorstel van Paul Ulenbelt van de SP wellicht een heel goed voorstel, namelijk een hoorzitting. En daar was u ook voor, hè, meneer Huizing? Ja, en ik uh, zal mevrouw Maas daar uh, ook uh, graag uh, tegenkomen en ook uh, zeker uh, naar haar luisteren en uh, uh, kijken hoe we dit uh, probleem uh, voor eens en altijd kunnen oplossen met elkaar. Meneer Ulenbelt, u neemt ja. de uitnodiging aan. Meneer Huizing, u neemt de uitnodiging aan? Jazeker, jazeker. dit uh, gaan we helemaal oplossen. Nou, ik ben heel benieuwd, Paul Ulenbelt van ja, de SP. Ja. Wat zegt u mevrouw Maas? Ik zeg, dat, dat helemaal oplossen, dat, dat is een beetje opportun. Maar, maar goed, uh, er is een hele hoop verkeer. Dus dat zal niet 1, 2, 3 zijn opgelost. Nou, we in ieder geval ik, blij ik, dat er een ik, afspraak komt. Gwenny ja, Maas van, de Arbo, ja, van Arbo Extra, hartelijk dank. Paul Urenbelt van de SP, Matthijs Huizing van de VVD. En Gea Lotteman van de FNV, dank voor dit gesprek. Tot 12 uur nog kunnen terroristen bij ons nucleair afval.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 Ondernemers in de industrie zijn in maart pessimistischer geworden. Het producentenvertrouwen zakte van min 1,5% in februari naar min 2,6% in maart. Ondernemers krijgen vooral minder bestellingen en maken zich daardoor ook zorgen over de werkgelegenheid. En een SOA-onderzoek naar carnaval van de GGD Brabant en Zeeland heeft meer SOA's opgespoord dan tijdens reguliere testen. De Brabantse jongeren konden zich na carnaval gratis laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Van de 250 jongeren die dat deden bleek 20% een soa te hebben, vooral glamidia. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. bij Verkeersinformatie. Er staat een file op de A20, hoek van Noorland richting Gouda. Twee kilometer lang tussen Spaanse polder en Rotterdam centrum. Dat komt door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. En dan is een, uh, een trekker met oplegger geschaard op de A32 Meppel richting Heerenveen. De file staat tussen Meppel en Afrit Havelte, twee kilometer lang. En de weg is dicht. De A32 is dicht tussen Meppel Noord en Afrit Havelte. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daar is een auto geschaard met aanhanger. Dat zorgt uh, voor twee kilometer file tussen Vaassen en Apeldoorn Noord. En daar zijn twee rijstroken dicht. Ja. Kids .fm. Met Felix Burders, de wereldontvanger. Frank de Noot, goedemorgen, je neemt me mee naar India. Ja, vanwege deze man, Narendra Modi. Zijn portret prijkte vorige week op de cover van de Aziatische editie van Time Magazine. Ik had nooit eerder van deze meneer Modi gehoord en jij waarschijnlijk ook niet. Nou, tot vanmorgen dan, hè? Tot vanmorgen, ja. Narendra Modi, hij zou wel eens de volgende premier van India kunnen worden. India, het is bekend, 1,2 miljard inwoners, de grootste democratie ter wereld. En meneer Modi wordt vaak de meest geliefde en meest verafschuwde politicus van India genoemd. En daardoor is zijn foto op de cover van Time nogal omstreden. Ik zag die omslag van Time net op de website, maar. Dan begin ik even met de populariteit. Dan wacht ik even met dat uh, afschuwen. Waarom is hij zo geliefd? Ja, hij, die Narendra Modi, hij is nu zo'n tien jaar de chief minister. De premier van, van de deelstaat Gujarat. Qua kan je dat vergelijken met een land als Frankrijk. En Gujarat wordt gezien als een van de motoren van de Indiase economie. De, de industrie daar, de landbouw, die draaien er op volle, volle toeren. En die zijn goed voor 20% van de Indiase exporten. Na de afgelopen jaren was de economische groei in Gujarat meer dan 10% per jaar. En in Gujarat. Dat is er met die groei iets bijzonders aan de hand, althans volgens deze promotiefilm? Growth is een simpel woord dat becomes meaningful Only because of another word, inclusive. Efficient public transport is growth, but efficient public transport running on smooth roads connecting the remotest villages. This is inclusive growth. Ja, een prachtig promotiefilmpje om de deelstaat Gujarat aan te prijzen. Efficiënt openbaar vervoer... waar ook de mensen in de kleinste afgelegen dorpjes van profiteren. Omdat al die uh, dorpjes in Gujarat zijn aangesloten op asfaltwegen. Tamelijk uniek in India. Er is ook een solide uh, elektriciteitsvoorziening. Er is goed onderwijs. En groei in Gujarat is groei waar iedereen van profiteert. Dat, dat is de boodschap prachtig. van het filmpje. Klinkt ja. allemaal heel mooi. Maar is dat uh, te danken aan meneer Modi? Nou, Hij wordt wel gezien als de stuwende kracht achter dat de succes van deze deel staat. Die economist schreef er een lovend artikel over. En ook de Amerikaanse denktank, de Brookings Institution... is heel enthousiast over, uh, over Modi. Hij is iemand die vooruitkijkt, die nadenkt over duurzame energie. En bijvoorbeeld, hij wil een, een enorm solar park bouwen. Hij zit ook in over uh, nou ja, de opwarming van de aarde en uh, duurzame energie. Daar is hij mee bezig. En dankzij Modi is Gujarat onherkenbaar veranderd. Dat zegt zijn partijgenoot Yatin Oza appreciation of Narendra Modi's style of functioning and development project that he has taken up, everybody coming from US or any part of the world who belongs to Gujarat or otherwise, when comes after eight years, 10 years, they are simply stunned. Ja, Jatin Ozai zegt, de mensen die uit Gujarat zijn geëmigreerd... na een jaar of tien terugkeren, die, staan, die slaan stijl achterover. En die vooruitgang is te danken aan ontwikkelingsprojecten... en de stijl van besturen van Narendra Modi. De stroperige bureaucratie en corrupte ambtenaren... die vind je in Gujarat nauwelijks nog terug. En dat maakt de deelstaat ook heel populair bij ondernemers. En dat maakt Modi dus geliefd. Maar je zei ook dat hij in India erg wordt verafschuwd. Waarom dat dan? Ja, in, in februari 2002 was, uh, was Gujarat het toneel van bloedige rellen... tussen hindoe-extremisten en moslims. En daarbij kwamen meer dan uh, duizend mensen om het leven, voornamelijk moslims. En die Narendra Modi, zelf een, uh, een hindoe-nationalist... die was toen ook al premier van Gujarat. En zijn rol tijdens die rellen is behoorlijk omstreden. Imtiaz Patan, een moslim die zocht met zijn familie in 2002... een veilig heenkomen in het huis... van een eminente islamitische politicus, Etjan Jaffri. Jaffri, is een bola, van Narendra Modi. Ik ben niet meer unse madad mangi, Maar... Ja, die patan die vertelt uh, dat hij zag hoe, hoe die politicus, waar hij dus uh, uh, ja, zich verschool, hij zag dat die politicus als een bezetene aan het bellen was, aan het smeken bij premier Modi uh, om hulp. Maar uh, zo, zo vertelt deze jongen, die, die, school, die, die Modi die hem uit... Uh, en even later werd het huis bestormd door een menigte hindoe-extremisten. Nou, Patan, uh, die zijn verhaal doet, die zag hoe acht van zijn familieleden... en tientallen anderen werden vermoord. Ze werden levend verbrand. En dat verwijt richting Modi is dat hij al tien jaar... Uh, al tien jaar lang is het verwijt dat hij in 2002... die extremisten de vrije hand gaf, een blanco check. -aan. En daarvoor heeft hij ze nooit hoeven te verantwoorden? Nee, er hebben zich uh, talloze instanties, commissies... Die hebben onderzoek gedaan, die hebben zich erover gebogen. Uh, het Hoge Rechtshof, het Hoge Rechtshof ook heeft, uh, heeft onderzoek gedaan. Die heeft de zaak weer terugverwezen naar een uh, lagere rechtbank. En die moet nog besluiten of er ook een strafzaak komt tegen Modi. Nou, ondertussen wonen er uh, veel moslimfamilies. Sinds die rellen uh, wonen ze in armetierige huisjes. Naast een vuilnisbelt ze moesten in de tijd moesten ze hun, uh, hun huis ontverwezen vluchten in de stad, omdat dat niet meer veilig was. En in die sloppenwijk merken deze vrouwen helemaal niets van de vooruitgang in Gujarat. De vrouwen van Citizen Nagara vertellen ons hoe ze zich like als second-class-citizens Raised from van de imagery van een vibrant Gujarat. Ja, deze, deze vrouwen die vertellen over de enorme stank. Hun kinderen die heel vaak ziek zijn. De huizen die staan een paar maanden per jaar onder water. Nou, vervelende omstandigheden. En dat bruisende, welvarende Gujarat, dat kennen wij helemaal niet. Dat zeggen deze moslima's. En ze hebben heel veel verwijten richting naar Rendra Modi en zijn eisen ook genoeg doen. En Toch zei je in je inleiding dat Modi de toekomstige premier van India kan worden. Hoe gaat ja, dat op, dan? Ja, op dit moment is hij ja, verreweg de populairste kanshebber om, uh, om, om premier te worden. Volgens een recente peiling door het tijdschrift India Today denkt 24% van ondervraagden dat Modi de volgende premier van India wordt. Hij is ook erg populair bij de opkomende middenklasse en dat merkt een verslaggever van CNN India als hij werknemers van een ICT bedrijf in Gujarat interviewt. Does, is it something you want to forget and want to move on simply? Uh, yes, definitely. I would want to move from the days where we were not even able to get out of the house by the fear that something would happen. And today we are completely free with, you know, our freedom. Waarin people from hm? other states are migrating to Hyderabad. They see it as a safe haven. Ja, twintigers en dertigers, moslims en hindoes. Ja, zij willen de rellen van 2002 definitief achter zich laten. Ze zien Narendra Modi als een, als een rolmodel. Hè. Zij, zij vinden dat hij ervoor heeft gezorgd dat Cochin booming is, zodat zij ook een goede baan hebben bij dat, bij dat ICT bedrijf. En ze zegt, het is een veilige plek waar mensen van heide en verre naartoe komen om werk te vinden. Dus hun stem heeft Narendra Modi alvast binnen. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Willem Frank de Noot, hartelijk dank. Ze is 30 en ze zingt. En binnenkort komt een nieuwe EP van eruit. Dat heet de Palermo File. Heel benieuwd hoe die klinkt. Maar dit is Daisy Cools nog op een oude nummer uit april van vorig jaar. Be Good. Be good.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 De leukste platen vandaag in dit programma. Daisy Cools. Ze komt uit de Rotterdam. Be good. De Fn. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gaat vandaag de Nuclear Security Summit van start, waar wereldleiders twee dagen lang praten over vermindering en beveiliging van nucleair materieel en afval. Onderzoeker Sico van der Meer van het instituut Klingendaal is net terug uit Seoul, waar hij deelnam aan een conferentie voor deskundigen voorafgaand aan deze top. En ik heb hem nu aan de telefoon. Goedemorgen, meneer van der Meer. Het klinkt lekker. Ik heb zo het idee dat ik hem niet aan de telefoon heb. Ik kijk even wat er gebeurt aan de andere kant van de glas. Ondertussen roep ik in ieder geval onze volgende gast al binnen. En mijn volgende gast heet Charles Borremans. Want over 75 dagen begint voor het Nederlandse elftal het EK met een wedstrijd tegen Denemarken. En iedere keer als Oranje op zo'n groot voetbaltoernooi acteert, dan duikt de commercie er massaal bovenop. Marketingman Charles Bormans houdt sinds het EK in 2000 bij welke bedrijven altijd inhaken bij dit soort toernooien. En met hem kijk ik vooruit naar Polen en Oekraïne. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Het was even je achter. Was uh, 2000 ook het eerste jaar dat reclamemakers zwakker werden en ze richten op het WK? Nou, niet het eerste jaar. Want daarvoor waren er ook wel uh, bedrijven die uh, inhaakten op allerlei uh, EK's en WK's. Alleen het aantal acties was veel minder. Uh, praat je over tientallen op, uh, zeg maar, uh, tientallen nationale landelijke acties. En vanaf 2000, uh, toen het EK dus in Nederland en België plaatsvond, toen is dat echt veranderd. Het was de grote omslag. Uh, toen zagen we dat honderden bedrijven. Uh, gingen inhaken op, uh, op Oranje. Uh, en uh, uh, ja vanaf dat moment is het eigenlijk elk jaar, uh, of elke twee jaar moet ik zeggen, is het meer geworden. Oranje is er meestal bij bij, bij dit soort toernooien. Ja. Maar op momenten dat het een keertje niet gebeurt, en dat het is gebeurd namelijk, ja. is dat dan ook te merken aan het aantal inhakers? Heel simpel, het is opportunistisch. Uh, dan gebeurt er helemaal niks. Dat hebben we in 2002 gezien uh, toen Nederland zich niet plaatste voor het WK, Japan en Zuid-Korea. Uh, Jason McAteer schoot ons er toen uit in Ierland en uh, toen was het al klaar, hebben we niks gedaan. En als tijdens het EK het Nederlands elftal onverhoopt... in de poelfase eruit vliegt of kampioen wordt, zie je dan dat dat bij een volgend uh, wereldkampioenschap dan wel Europees kampioenschap meer of minder inhakers oplevert? Nee, nee dat, ge dat gebeurt niet. Je ziet natuurlijk wel dat als Nederland goed presteert tijdens zo'n uh, toernooi, dat het in de loop van het toernooi wordt het steeds heftiger, steeds meer inhakers. Als Nederland eruit vliegt, is het ook weer gelijk afgelopen. Maar het is niet zo dat de toernooien van invloed zijn op uh, uh, als het een slecht toernooi is, dat het twee jaar later dat het dan uh, minder is. Nederland presteert eigenlijk toch heel wisselvallig. Hè? Uh, het varieert van van een, een actiefinale op het WK in 2006... tot dan de WK-finale in 2010. En daartussenin verschillende... Plekken tijdens die toernooien. Ja. Uh, de constante is uh, niet dat Nederlands Elftal altijd zo goed speelt. De constante is wel dat het aantal inhakers weer elke twee jaar gewoon telkens toeneemt. En is er nu een paar maanden voor het toernooi al oranje gekleurde reclame? Eerlijk gezegd is het mij nog niet zo opgevallen. Ja, maar... er is wel wat. Er is een, uh, uh, de oranje barometer, heb je. En die heeft er tot nu toe acht ongeveer geteld. Uh, Hyundai, daar kun je, met Hyundai kun je de naam van de spelersbus bedenken. IAG zoekt ballenjongens en ballen. Meisjes die noemen zich de Jonge Leeuwen. Kastrol, eh, WK eh, EK, of ek tickets te winnen. Eh, actiesport bij aankoop van een Nike shirts eh, van het Nederlands Elftal en, eh, kun je gratis je naam erop laten zetten. Of je krijgt een eh, gratis EK-bal. Opmerkelijk genoeg is die van Adidas. <lacht> uh, bij Carlsberg kun je uh, ook weer VIP-tickets winnen. Lipton Ice, die heeft 13 weken lang oranje prijzen. Uh, Sharp zoekt uh, fans of the match. De, per land kunnen er 100 fans naar Polen en Oekraïne. En de Kia nodigt voetballers uit voor het Kia 5-tegen-5 -5 toernooi. Regionale voorrondes, landelijke finale op 5 mei, finale in Warschau... En jullie opmerken is dat dit dus allemaal dus de officiële sponsors zijn... de officiële partners zijn van de KVB of de UEFA... En ook merk drie van de acht acties gebruikt, het Facebook, gebruikt Facebook. Hyundai, Carlsberg, ja. Lipton. Dus dat is ook wel een doorbraak, denk ik, social media. En eh, bedenken ze dat zomaar in het blauwe hinein komt dat in één keer? Boom. Of is er een formule voor? Nou, het woord formule... Uh, sponsor, uh, deskundige Marcel Beerthuizen... die heeft een formule opgesteld. Ik zal hem je eventjes voorlezen. Kijken of je hem snapt. C plus GP maal tussen haakjes R plus TW Haakjes sluiten, maal 360 plus S is S. Nou, is dat is een wiskundige formule. Maar het betekent: succes is de som van creativiteit plus gratis promotie, maal tussen haakjes relevantie plus toegevoegde waarde, maal 360 graden plus spraakmakendheid. Dat levert dus succes op. Het kan ook een formule zijn voor een goed radio- of televisieprogramma natuurlijk. Zeker, zeker. Als we even kijken wat het allemaal betekent. Die C staat dus voor creativiteit. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk een goed platform moet ontwikkelen. Daar gaat een stukje creativiteit aan vooraf. Om van daaruit allerlei verschillende middelen media in te zetten. Dus een heel goed idee eigenlijk. Gratis promotie, dat is die GP. Dat is, eigenlijk komt het er altijd op neer dat je een goed promotioneel item moet bedenken. Wat mensen leuk vinden om te hebben. Dat kan de luidspreker Hoed van Heineken zijn geweest. Of de Dutchie Dress van Bavaria of de Wippy Welpy, of Bees van Albert Heijn. kan ook een groot evenement zijn. Bijvoorbeeld de Radio 538 deed tijdens het WK 2010 op het Museumplein. Dan hebben we de R plus TW. Dat is relevantie plus toegevoegde waarde. Dat zijn altijd belangrijke elementen in marketingcommunicatie. Maar vinden consumenten het leuk op een relevante manier. Dus het gaat niet alleen maar het leuk is, maar het moet ook relevant zijn. Kun je er bijvoorbeeld zelf mee tooien. Kun je op een leuke manier bij elkaar komen. Maakt eigenlijk helemaal niet uit of je officiële partner bent of sponsor. Maakt helemaal niet uit. 360 graden kun je het zeg maar in zijn totaliteit inzet, inzetten. Offline, online. Ja, 360 staat ook in die formule. Hè? Ja, en als laatste... Uh, spraakmakendheid. Maar goed, dat is natuurlijk ook een voorwaarde voor opvallende communicatie. Nog één ding. Wat was de actie die het meeste succes heeft gehad? Ik hoef er maar één te horen. En dan zeg ik de Dutchy Dress van Bavaria. Omdat die in alle opzichten gewoon altijd ook uh, de pers en het nieuws is te halen. Charlotte Bormans, hartelijk dank en graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Paastijd is Matthäus tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk, de Matthäus Passion. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäusmoment. Dan kunt u zelf uw favoriete fragment kiezen uit de Matthäus Passion. Charles, wat is jouw favoriete fragment? Het, het openingstuk, ja. Het ik ga er elk jaar naartoe, uh, meestal in Laren. En uh, bij het openingsstuk dan uh, schieten bij mij al de ogen helemaal vol. En dan kijk je verder niet meer. Nee, nee, dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dat begin is zo ongelooflijk mooi. Dan zit je ook en dan, dan ben je erin. Kijken wie er gaat winnen, dat bepalen namelijk uh, onder meer deskundigen ook. Die laten zich er ook over uit. Maar uw stem is doorslaggevend. En uh, die kunt u achterlaten op gids.fm. Niet vergeten, Charles. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gaat dus vandaag die Nuclear Security Summit van start. Allerlei wereldleiders bij elkaar. Maar er was al een soort conferentie daaraan voorafgaand. En daarbij was aanwezig Sikkel van der Meer van het Instituut Klingendaal. Meneer van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. In feite gaat die top dus over het beveiligen van nucleair materiaal en kernafval. Waar komt al dat radioactief materiaal vandaan dan? Uh, nou, deels wordt dat gebruikt voor uh, kernreactoren, die gebruikt worden voor energiedoeleinden, maar ook voor onderzoeksreactoren en dergelijke, waar bijvoorbeeld medische uh, doel, doelstellingen mee worden bereikt. Uh, maar een deel komt ook van de nucleaire wapens. Uh, er zijn heel veel uh, uh, wapenvoorraden en materiaal dat gebruikt kan worden voor een wapen. En dan is er ook nog nucleaire afval natuurlijk. En is dat alles bij elkaar heel veel? Dat is heel veel, ja. Um, ik, ik weet niet precies de cijfers, die zijn nog niet, niet algemeen bekend. Maar um, ik heb gehoord bijvoorbeeld dat er zoveel uh, hoogverrijkt uranium en plutonium is... dat de komende 100 jaar alle kernreactoren op de planeet voorzien kunnen worden ervan. Dus ja, dat, dat is wel aardig wat. En dan is natuurlijk een belangrijke vraag... hoe gemakkelijk terroristen bij dat materiaal kunnen komen. Ja, dat is inderdaad de vraag. En daar gaat die Nuclear Security Summit in, in Seoul ook over. En die is er eigenlijk voor bedoeld om het nog moeilijker te maken voor terroristen. Het is nu al heel moeilijk om eraan te komen. Maar ja, hoe moeilijker, hoe beter natuurlijk. Want er wordt goed beveiligd? Ja, over het algemeen worden uh, uh, installaties waar nucleair materiaal is heel goed beveiligd. Maar uh, ja, je moet toch uitgaan van de meest uh, uh, rare scenario's. Want ja, uh, terroristen blijken erg creatief te zijn. Dus eigenlijk kun je, die, kun je dat soort uh, locaties niet goed genoeg beveiligen. Maar u zegt het wordt wel goed beveiligd, dus het is moeilijk voor ze om eraan, om eraan te komen. Maar eigenlijk kun je ze niet goed, goed, goed genoeg beveiligen. Dat lijkt met elkaar een tegenspraak. Ja, nou, het, het klinkt ook een beetje als een, een James Bond scenario natuurlijk. Dat je, dat je als terrorist door al die beveiligingsmaatregelen heen kunt komen. Maar um, eigenlijk komt deze, deze uh, uh, nuclear security soort ook voort uit uh, uh, uh, uh, 9-11. In 2001, de, de aanvallen met de vliegtuig op de Twin Towers. Yeah. En toen heeft men gezegd, ja, blijkbaar vinden terroristen toch iedere keer weer creatiever... Mogelijkheden om toch net weer iets anders te bedenken dan de beveiligers hadden bedacht. En daarom, ja. Hij heeft maar gezegd, dit is zo gevaarlijk als er een nucleaire explosie zou ontstaan voor terroristisch gebruik. We moeten gewoon alle opties langsgaan en echt alles wat, wat gevaarlijk kan zijn, ja, die wegen afsluiten. Nou werd deze nucleaire top eerder gehouden, al in 2010 in Washington. Heeft dat toen wat opgeleverd? Ja, dat heeft zeker wat opgeleverd. Een heleboel landen hebben toen beloften gedaan. Met name in de zin van het verminderen van de hoeveelheid radioactief materiaal. Het steunen van initiatieven om die beveiliging internationaal te verbeteren. En en in de top op Seoul nu, dus er zal ten eerste worden gekeken wat het heeft opgeleverd. En uh, waarschijnlijk, de laatste cijfers die ik heb gezien, is 92% van alle afspraken is nagekomen. En ook zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden opnieuw. Het verminderen van het nucleair materiaal en verbeteren van de be beveiliging. In Seoul was u dus bij een conferentie van deskundigen voorafgaand aan deze top. Wat was daarvan de uitkomst? Nou, om eerlijk te zijn waren deskundigen niet heel erg positief. Men blikte ook al vooruit naar de, de komende twee jaar. Want in 2014 staat opnieuw zo'n zo top op de agenda in Nederland, overigens. En men blikte een beetje vooruit en men zei eigenlijk van... ja. Het is wel leuk iedere keer zo'n zo top moeten met allemaal wereldleiders... die allemaal wat leuke beloftes doen, maar er is niet echt een lijn in. Het is een beetje vrijblijvend allemaal. Er ontbreekt eigenlijk ja, een soort standaard. Hè. Als we nou gewoon met z'n allen afspreken... dat alle nucleaire locaties aan bepaalde standaarden moeten voldoen... dan kunnen we iedereen vertrouwen. Maar nu, ja, sommige landen doen mee, anderen niet. Het blijft een beetje vaag en vrijblijvend. U zet de volgende top in plaats in Nederland tussen neus en lippen door, uh, ja. Rutte, die heeft gezegd... nou, ik ga er niet heen, ik uh, stuur minister Rosentaal wel. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, goed, dat is natuurlijk zijn eigen afweging, maar... Um... Ik kan me voorstellen dat in Korea sommige mensen een beetje de wenkbrauwen fronzen. Ten eerste omdat Nederland de voorgaande top organiseert. Ja, als je dan bij de, voorga de voorgaande top zegt. Ja, sorry, ik vind binnenlandse onderhandelingen uh, belangrijker dan zo'n grote top. Ja goed, dat, dat, dat is een beetje een vreemd teken. Maar wat mij vooral opviel was dat. Uh, ik kan me herinneren dat uh, Nederland flink heeft gelobbyd. om in voorgaande jaren bij de G20 aanwezig te mogen zijn. En uh, ja, eigenlijk zijn er maar drie soorten uh, wereldleider top. ...op Die uh, plaatsvinden. Dat zijn de G20, de G8 en uh, de Nuclear Security Summit. Ja, mijn hoofd zegt dat dat de enige topontmoetingen zijn waar zoveel uh, wereldleiders bijeenkomen. Ja, als we dan lobbyen om bij de G20 aan tafel te mogen zitten en dan krijg je een kans bij de Nuclear Security Summit en dan haak je af, dat is op zich, op zich wel opmerkelijk, vind ja. ik. Hè. Dat is toch een plek waar je met heel veel andere presidenten en premiers zaken kunt doen. En natuurlijk niet alleen maar over Nuclear Security, maar in de wandelgangen gaat het over van alles en nog wat. Ja, dat is toch wel een beetje jammer om dan af te haken. Over het is dus geen kernmacht bij mij weten, of wel? Uh, nee, inderdaad. Maar we zijn wel een redelijk belangrijke speler... op het gebied van nucleaire energie en dergelijke. We hebben bijvoorbeeld uh, een uraniumsverrijkingsfabriek in, in Almelo staan. We hebben een, een, een beroemde uh, of onderzoeksreactor in Petten staan. Dus we zijn geen, geen, zeker geen kleine speler. En bovendien, uh, uh, ons politieke beleid is heel erg actief bezig met non-proliferatie. Daar hebben we echt een reputatie op te houden... om de verspreiding van kernwapens uh, tegen te houden. Dus wat dat betreft we zijn we zeker geen onbekende in, uh, in het nucleaire landschap. Zeker van de Meer, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Uh, net zoals u zijn, wij benieuwd uh, hoe dit afloopt daar in Seoul en of er echt nog lange termijn beleid wordt uh, gemaakt. Maar uw vrees is dat dat een beetje uitblijft, hè? Las ik. Ja, dan moeten we toch even naar kijken. Uh, we, we weten nog niet de echte uitkomsten van, uh, um, van, van de, van de top natuurlijk. En bovendien, uh, zelfs als de uitkomsten nu echt uitblijven... Ja, dan is de vraag of Nederland in 2014 uh, meer kan bereiken. Hartelijk dank. Graag gedaan. Wat schaft het platte scherm nog vanavond? Nou, een drieluik over tijgers. Het begint om vijf uur op Nederland 2. Een mooie documentaire over Lucien van Impe... Ooit bekend geworden, ook dus een drie kilometer voor de topval... Uh, voor de Alpe Hij werd toen aangereden door een volgwagen. was hier sprake van opzet, op Canvas om tien over negen. En Mike Tyson, voor het geval u zin hebt in boksen... dan is er Tyson om tien over half twaalf, ook op Canvas. Jurgen van den Berg, nog net tijd voor de stelling. Schouderclaims vanwege agressie tegen politieagenten gaat te ver. Je hebt zo meteen helemaal surf naar de gids. Het woord in lunch op deze zender. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, belastingradio, zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.